Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalamu ala Nabi'na Muhammad wa ala Alihi wa sahbihi Ajma'in. Mogen de zegeningen en vredesgroeten zijn op de Profeet Muhammad sallallahu alayhi Wasallam En en degenen die hem volgen. Tot het laatste uur. Welkom allemaal bij onze zevende les. Zevende les in het bekende onderwerp waar jullie nu al mee zeven keer in aanraking komen. Drie fundamenten. We zitten nog steeds in de eerste risale. Zoals we zeiden er zijn drie, rizale, drie boodschappen die de schrijver aan ons heeft gegeven alvorens hij begint met de drie fundamenten en deze eerste boodschap is het kennen van de vier zaken en onder die zaken vierde waar we tot waar we laatste keer zijn gebleven is dat kennis alvorens de daad komt kennis alvorens de daad komt en toen citeerden we een ayah een vers uit de Koran in Sura Muhammad waarin Allah Ta'ala zegt la ilaha weet hebt kennis dat er niets of niemand het recht heeft weten te worden naast Allah westagvirli dambik en vraagt vergivenis voor jouw zondes dus daar hadden we het een en ander over verteld citaten en dergelijke en toen hadden we Gezegd dat we de les, deze les zullen starten met hoe en op welke manier, manieren de dienaar kennis zal hebben en verkrijgen over deze getuigenis. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Weet, hebt kennis van de shahada. En dat is de belangrijkste shahada, eerste shahada waar elke moslim kennis over moet hebben belangrijkste zeil binnen de islam is deze zeil. De hemel en aarde zijn geschapen om deze zeil te verwezenlijken. En daarover, daarover zullen wij worden gevraagd en daarop zullen onze daden worden beoordeeld. Dus wat zijn uh, de zaken en de manieren hoe men kennis verkrijgt over deze zeil? Zelfen het bevestigen van de shahada en la ilaha illallah. Met het terugkeren op het vers die net is genoemd. Imam et Sa'adi is een bekende grote geleerde. Soms noem ik de namen wel, soms noem ik de namen niet om het niet te ingewikkeld te maken. Want vooral iemand die pas begint met lessen, het is voor hem soms heel moeilijk om alle namen bij te houden. Maar dit is wellicht een naam die jullie vaker zullen krijgen. En een bekende geleerde in het tafsir en alle andere overige zaken. Hij zegt, als het gaat om het vers. Hij zegt, Hij En zegt, deze kennis, welke Allah ons heeft opgedragen om kennis over te hebben... Dus deze kennis, hij zegt: Dit is het kennis van het monotheïsme. Hij zegt: Dit is de verplichte zaak waar elke, wat we net zeiden, waar elke persoon kennis over dient te hebben. Dus je mag niet onwetend zijn over jouzelf. Hij zegt: La jaskoto an ahaat. keinen man kan. kullu mutarrin ila dalik. Wat tariqo العلم بانه لا اله الا الله هو أمور. Dus het hebben van kennis over deze zeil zijn aantal zaken die jij dient te weten. Hij zegt onder andere: De grootste zaak, in de grootste manier, in de beste wijze. Tedaburu asma'ihi wa sifatihi wa afialihi dalati ala kamalihi wa a'vamatihi hij het overpeinzen en hebben van de. Het hebben van kennis over zijn schone namen. en eigenschappen. en zijn daden. en zijn voortreffelijkheden. en of uh, overtreffende uh, daden die hij heeft. Dus al zijn daden, die duiden op hekme, op wijsheid. Al zijn da daden duiden op volmaaktheid. Dus dat je deze. Eigenschappen en schone namen, gaat over. Dingen. Allah te Allahu zegt immers. En Allahu Allah behoorde schone namen roept hem daarmee aan. te Allahu te het te samen, te niet alles, maar ik vat samen. samen te Allahu te Allahu te Allahu te Allahu te dat je kennis hebt over zijn heerschappij dat je kennis hebt over zijn bevelen die hij geeft dat je daarover kennis hebt want dit zal ervoor zorgen dat je ook deze getuigenis zal kennen عايز الثالث العلم بانه المنفرد بالنعيم الظاهره والباطنه dat je ook weet dat hij degene is die jou voorziet van alle voorzieningen. Dat hij jou voorziet van alle geschenken, van alle genietingen. Want dit zal er resulteren in, dat je kennis zal hebben over de shahada, de getuigenis. Hij zegt ook, vierde ook datgene dat wij zien van de beloningen die Allah geeft aan degene die deze monotheïsme ook beleiden. Dus als jij weet dat er een grote beloning rust op het ver uh, verwezenlijken van deze shahada dan ga je inspannen om er kennis over te hebben hij zegt ook vertaald gelijk dat je kennis hebt over de deelgenoten die aan hem worden toegekend want dan zie je dat zij zwak zijn dat zij niet horen dat zij nog praten dat zij nog kracht hebben wanneer je dit ziet dan zou je zeggen... Allah dat is omdat Allah de waarheid is. Wa ma min huwa en datgene wat zij naast hem aanbidden... dat is vals. Dus daarmee zal jouw... geringheid... of daarmee zal jouw... kennis in deze shahada vergroten... Hij zegt ook, zesde is dat je beseft dat alle boeken die zijn geopenbaard, Torah, Injil, de psalmen, allemaal bevestigen deze shahada. En ook de beste onder de schepselen, wie waren dat? De profeten en de boodschappers. Die bevestigde deze getuigenis. Dus als zij het bevestigden, dan dienen wij ook te bevestigen. Als zij er aandacht aan schonken, dan dienen wij ook aandacht aan te schenken. Dus dit is in het kort zeg maar, uh, hoe jij ervoor zorgt dat je kennis zal hebben over de getuigenis. Vervolgens, als we zien... een mail lezen... ...zegt hij... ...I'lam rahimakallah... yajibu alayna... thalathati... ...al Dus allemaal meelezen. Dat zijn tweede boodschap. De eerste boodschap, vier zaken... ...die wij dienen te kennen. Dit zijn tweede boodschap. Hij zegt, wij dienen drie zaken... ...te kennen. En deze drie zaken zijn eigenlijk... Zaken die gaan omtrent de heerschappij, het houden van Allah en het haten omwille van Allah, met zijn voorwaarden en dergelijke, en ook in zijn uh, aanbidding. Dus dat zijn deze drie punten. Hij zegt, het is verplicht voor ons allen, en hier doet hij weer dua, zoals we vorige keer hebben gezegd, dat, dat behoort tot de goede zaken. Wanneer iemand jou wat komt vragen. Dan doe je dua voor hem. En dan leer je en onderwijs je hem. Dit herhaalt hij dus een paar keer. Zoals jullie hebben gemerkt. Hij zegt het is verplicht voor ons drie zaken te kennen. Verplicht voor ons jongeren. Voor ons mannen. Voor ons als vrouwen. Voor ons als dochters. Voor ons als zonen. Wij dienen... ...hier allemaal kennis over te hebben. Over welke zaken? Deze drie zaken. En er ook naar te handelen. Hij zegt, de eerste zaak is... En Allahe khalaqana. Wat dienen wij we te weten, o mensheid? Dat Allah ons heeft geschapen. Dat Allah ons heeft geschapen. Allah Ta'ala heeft ons geschapen... ...omdat een van zijn schone namen is Al-Khaliq of al khallaq de schepper de bewijzen dat Allah Ta'ala de schepper is zijn er veel onder andere zijn woorden Allahu Khaliq wa kulli shay Allah is de schepper van alle zaken Allah Ta'ala zegt Fatebarakallahu Ahsanul khalikin Gezegend is hij, de Heer der werelden en de beste onder de scheppers. Allah Ta'ala zegt: Hij heeft de mens geschapen van een sputterend sperma of water. Ook zegt Allah Ta'ala: Hel eta ala al-insani hienu minaddahri hij zegt, herinner de mens zich dat er een tijd was dat de mens niet bestond bij de mens dat er een tijd was dat hij niet werd genoemd wij bestonden niet wij bestonden niet de djinn en de malaïka en dergelijke dat bestond vervolgens schiep Allah ons dus wie is zo hoogmoedig om in het wereld zo hoogmoedig te zijn terwijl hij eigenlijk voorheen niet eens bestond? Hij bestond niet, hij had niet in zijn naam. El insan bestond niet. Ook zegt Allah Ta'ala, Is degene die schept hetzelfde als degene die niet schept? Zijn die hetzelfde? En ook zegt Allah Ta'ala. Am kholyku min ghayri shay'i. Am hum Imam al-Bukhari, een moslim. Die overlevert een hadith. Van een metgezel. Hij heet Jubair ibn Hij zegt. Voordat hij zich bekeerde tot de islam. Het volgende: Hij zegt. Ik hoorde dat de profeet. ...sallallahu alaihi wasallam een keer in het gebed stond. En hij was een politieist. Maar zij begrepen de Arabische taal. En hij zei, ik hoorde de profeet... Een ...aantal verzen lezen uit de Koran. Maar toen hij kwam bij deze verzen... ...zei hij, waarlijk mijn hart... ...leek alsof het eruit wil springen. Hij erkende de waarheid. Hij wist dat deze woorden... ...niet de woorden zijn van een mens... Hij wist dat deze woorden moesten zijn van een schepper. Van een heer die alles onder zijn controle heeft. Dat niet gelijk is aan wat mensen kunnen uitbrengen. Dat zijn deze woorden. Dus hij zat aan hem, naar hem te luisteren. Maar toen hij hoorde dat hij sprak over de schepping... En wanneer Allah zei... Zijn zij, de mensen... geschapen uit het niets? Of zij zijn hun eigen scheppers? Wij hebben drie mogelijkheden. Wij hebben geen schepper. En dit zou elke verstandige niet kunnen accepteren. Wij bestaan toch? We zijn er, we lopen, we praten... Dus dat we zeggen, we bestaan niet. Dat kan het verstand niet aan. En dat zal ook niet een verstandige, normale verstand accepteren. Of we kunnen zeggen, jawel. Wij bestaan, maar wij hebben onszelf geschapen. Ook al het verstand zal dat niet accepteren. Wat blijft erover? Dat wij een schepper hebben. En dat is Allah. Daarom gaat hij door met de verse. Hebben Heb zij de hemel en aarde geschapen. Zij vatten het niet, zij begrijpen het niet. Hebben zij de schatten van hun Heer, of zij zijn, degene die macht over ons hebben. Hebben die mensen dan de macht over, over ons en over hen? Dan gaat Allah Ta'ala verder en zegt hij: Amlahum ilahun ghairullah. Hebben zij een God naast Allah? Subhanahu wa ta'ala is Hij met wat zij aan hem als deelgenoten toekennen. Dus Allah Ta'ala is degene die ons heeft geschapen. En Allah zal Dus deze Jabir ibn Mut'aym, die werd moslim. qalbi en yatir. Toen ik deze woorden hoorde. Het is rationeel. Rationele zijn eigenlijk vragen waar jij geen ander antwoord hebt behalve als positief. Het verstand zou hier moeten reageren als... Ik geloof in Allah. Ik geloof dat hij schepper is. Ik geloof in zijn bestaan. Dat zou een normaal verstand moeten accepteren. Want we gaven net de drie mogelijkheden... Bij de schepper. En omdat het een van zijn schone namen is... Al-Ghaliq en Ghalaq... Vond ik het passend... Om hier wat meer over te vertellen. Wij weten dat hij schepper is, maar wat bedoelen wij als wij zeggen, ja, Khalik, oude de schepper? Wat wordt ermee bedoeld? Want immer zijn wij opgedragen om zijn schone naam en eigenschappen te overpeinzen. Zoals imam al Qayyim, Qayyim, zegt, men araf Allah, kent door zijn schone namen en eigenschappen die zal van hem houden, ongetwijfeld al khalq de schepping in de Koran en de Sunna wordt op twee wijzen geïnterpreteerd de eerste vorm van schepping die we net hadden genoemd is dat Allah iets schept zonder mithaal sabiq. Hij schept iets zonder dat voorheen iets heeft bestaan. Is ultiem. Is uniek. Jullie hebben gehoord van i-klonen, klonen enzovoorts. Wat doen zij? Hormonen en stammen en dergelijke gebruiken ze van een dier dat al geschapen is. Maar Allah schept iets wat niet heeft bestaan. Dus het eerste is, zijn scheppen, is dat hij iets schept zonder... In mythal, het heeft nooit bestaan. Hij schept uit het niets. En daar zijn dus verschillende voorbeelden uit de Koran. Zoals Allah Ta'ala zegt. En hij heeft alles geschapen. Vervolgens heeft hij overal zijn bevelen voor gegeven. En tweede is taqdir. Dus al galp wordt mee de bevellen en de bevelen. Wat aghluqone ifka. Jullie bevelen leugens. Het is dus niet dat zij leugens scheppen, maar taqdir. Het ordenen en het geven van bevellen. Allah Ta'ala heeft op verschillende plekken in de Koran de mensen uitgedaagd om iets te scheppen. En scheppen zal hij niet kunnen. De mens zal dat niet in staat zijn. Daarom heet Allah ook al-Khaliq, de schepper. Vandaar zijn woorden. woorden Hada khalqullah. Fa'arooni khalqa min duni. Voorwaar, Allah beschrijft dus in surah Luqman. wat hij allemaal heeft geschapen. Hemelen, aarde, wat hij zendt uit de, de hemelen. Bergen en dergelijke. En dan zegt hij, Allah. Dit is de schepping van Allah. Laat mij zien wat jullie hebben geschapen naast Hem. Wat jullie hebben geschapen naast Hem. Ook in een andere vers zegt Allah, Ya Ja, Johannes. O oh mensheid Allah geeft vergelijking Een vergelijking Luister er naar Degenen die jullie aanbidden naast Allah Zij zijn niet in staat Om een vlieg te scheppen Vlieg is het meest kleine En achterlijke, niet achterlijke Maar het meest kleine Diertje dat bestaat Vlieg Allah ta'ala daagt de mensen uit. Leen jachloko de Zij zullen niet in staat zijn om een vlieg te scheppen. Als ze allen bijeen zullen komen, degene die hun aanbidden en degene die worden aanbidden naast hen... zullen niet in staat zijn. "Lijn, len, len. duidt op toekomst. Leen jachloko do babah. Walawijit hem er En al zouden ze bij elkaar komen. Deze schepping die hij heeft gedaan is niet zomaar. En Allah khalaqana met een doel. Allah heeft ons geschapen in de hemel en de aarde met een doel. En het zou niet tot zijn wijsheid behoren dat hij zomaar zou scheppen zonder doel. Zoals we vorige keer ook hebben aangegeven, aan aantal versen uit de Koran: وَمَا خَلَقُنَا السّema'a وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا we hebben de hemel en de aarde en wat er tussen hen is, niet in valsheid geschapen. Allah Ta'ala zegt... Denken jullie, o oh mensen, een djinn, denken, dat, denken jullie dat wij jullie hebben geschapen zonder enige reden zomaar geschapen en dat jullie niet zullen terugkeren tot ons ilayna jullie dachten dat jullie niet terugkeren tot ons verheven is Allah de, de, de ware de God de ware God want Allah schept niet zomaar behalve met het doel zijn wijsheden zijn in overal te vinden de aarde, de hemel al dat wat hij bevindt om te spelen nee maar om een doel en deze doelen zijn dat hij de hemel en de aarde heeft geschapen om kennis te hebben over hem al ma'rifa, wal hem leren kennen zijn schone namen en eigenschappen en zijn heerschappij wa li en hij heeft geschapen opdat jullie hem aanbidden Oké, wat zijn de bewijzen? We hebben vaak tijdens onze lessen gezegd: de bewijzen, de bewijzen. Wat zijn de bewijzen dat Allah de mensen heeft geschapen, onder andere dat zij Hem leren zullen uh, leren kennen. Hier is het vers: Allah heeft de zeven hemelen en ook de aarde, de zeven aarde geschapen met zijn bevel bevindt zich tussen deze. De hemel en aarde. Waarom? Opdat jullie zullen weten. Dat jullie hem zullen kennen en bevestigen. Dat jullie zullen weten dat hij overal in staat is. De is en eigenschappen. Dat hij overal in staat is, behoort tot de eigenschappen. Allah En dat Allah kennis heeft over alle zaken. Hij heeft geschapen op dat jullie zullen weten en kennis hebben. En andere Hij heeft ons geschapen op dat we hem zullen aanbidden met de kennis die wij hebben dan. Wat zijn daar de bewijzen voor? Wa dat khalaqtul Ook khalaq. scheppen. Hij is de schepper. En ons heeft hij geschapen om hem te aanbidden. Onthoud deze twee stelregels: Khalaqa li ta'lamu. Wa khalaqa li ta'abudu. zaken binnen jouw leven. Wat dan opmerkelijk is. Dat er mensen zijn die naast hem toch andere dingen. En andere deelgenoten nemen. Zij weten dat hij de schepper is. Zij weten dat hij de volledige macht daarover heeft. Maar alsnog... Aanbidden ze datgene wat naast hem is. Aandeelgenoten zoals sterren, zoals manen, zoals hindoe, zoals boeddha, zoals koeien, zoals dit, zoals... Noem het maar op. In India, wallah zijn er misschien honderd of nog wat afgoden Iedereen heeft eigen God, afgod. Waarom? Terwijl ze weten dat Allah Ta'ala de schepper is. Allah Ta'ala zegt... ...en heel veel onder hen die geloven in Allah... ...terwijl zij politiezen zijn. Wie kan mij dit uitleggen? Ze geloven in Allah... ...maar zij zijn politiezen. Wat behoort onder een iman bij hen? Zij geloven in Allah... Wie weet het antwoord? Zij geloven in Allah, maar zijn politisten, Kan dat? Ik heb net een soort van signaal afgegeven. In principe moet het antwoord duidelijk zijn. yu'minu billah, yu'minu billah. Veel van hun geloven in Allah, terwijl zij politisten zijn. Huh? Oké, okay, maar waarom? Maar ze geloven in Allah. Zij hebben el billah. Ze geloven in Allah, maar zijn politisten. Of zeggen we, zij hebben een deel van het geloof over Allah. Ze geloven in Allah. Uh, ze weten dat hij bestaat. Maar naast hem, de, de, de, de daad die zij verrichten, is uh, richting de, de, de beeld en de andere afgehouden. Waardoor zij misschien wel geloven in Allah, maar daarnaast verrichten ze ook handelingen die te maken hebben met het aanbidden van andere, uh, okay. andere zaken. Duidelijk. Dus ze hebben een deel van hun imaan, van hun geloof, geloven ze dat Allah bestaat. Maar dat doen ze niet, het geloof binnentreden. Daarom zegt ook Abdullah ibn Abbas, anhuma, uh, op dit vers: Hij zegt, Min imanihim lahum. Dus van hun geloof, van degene die zeggen, wij geloven in Allah, maar zijn politisten. Wanneer je hun zelfs vraagt, men khalak as ومن halak de aard, ومن halak de jibal, Allah." Zij zijn degene wanneer je zou vragen wie heeft de hemel geschapen, en aarde, en de bergen, dan zullen ze zeggen Allah. Maar het is dus voor hen niet voldoende dat zij erkennen en weten dat hij de schepper is. Atheisten, bijvoorbeeld, en Shi'i'i'a, uh, communisme, het is eigenlijk heel belangrijk om hun gevaren te kennen. En daar zou eigenlijk een hele lezing over moeten gehouden worden. Gevaren van het communisme, gevaren van het Darwinisme, gevaren van het Marxisme, gevaren van het atheïsme. Daar zou eigenlijk, omdat het allemaal binnen zit te sluipen. Nu is het heel heftig. 1960, 70 werden zij als gekken verklaard. Degene die dacht dat er geen God is, degene die dacht dat, of geloofde dat er geen schepper was... Die werd voor gek verklaard. Ze gingen in gevangenis zetten. 1960-70. Ga maar nalezen. Toen zij in de bloei kwamen. Zij moesten eerst zichzelf verdedigen. Het atheïsme moest zichzelf eerst verdedigen. Waarom? Ze werden aangevallen. 1980-90 ontplooide zich een beetje. Toen kregen ze een oor. Mensen gingen naar hen luisteren. Vervolgens na 2000 werden zij degene... Die mensen gingen afrekenen. Werden zij degene die gretig waren in discussie? Werden zij degene die de mensen gingen aanvallen? De mensen gingen aanvallen die dachten en die, die beweerden dat er God was. Dat is nu het geval. Kijk maar op scholen. Biologie en dergelijke, wat ze allemaal daar. Apen, evolutietheorie. Nu moeten wij ons verdedigen. Maar zij zijn zelfs verder gegaan. door de geloven af te. Kraken. Zelfde geloof, ze probeerden zelfs zo ver te gaan dat ze zeggen: Er zijn oorlogen, er zijn dit. Ze gingen zelfs in onze geloven kijken hoe, wij, hoe zij ons van ons pad kunnen afhouden. En daardoor zie je het in muziek, daardoor zie je het op foto's, daardoor zie je het op media, daardoor zie je het in films: allemaal geven zij signalen af. Allemaal signalen geven zij af om zogenaamd te zeggen: van hé, hey, het atheïsme zal zegenvieren dus daarom is het belangrijk dat je deze dingen beheerst wanneer iemand op jou werkt wanneer iemand een buurman jou vraagt hey, jullie heer, jullie schepper die bestaat leg mij uit, bewijs mij dan jij dit zijn essentiële zaken voor elke moslim dient dient vanzelf spreken logisch bij jou aanwezig te zijn deze kennis. Tot Ook zegt Allah Ta'ala. Alhamdulillah Allah prijst zichzelf. Omdat Hij de schepper is. Hij prijst zichzelf voor zijn daad, schepper. Alhamdulillah wal ard. Gezegd is Hij. En alle dank komt aan Hem toe. Die de hemel en aarde heeft geschapen. وَجَعَلَ الْظُلُمَاتِ وَالْنُورِ En hij heeft... is duisternissen... en licht gemaakt. Duisternissen? duisternis zoals de nacht... zoals de maan, zoals de sterren. Dat behoort tot de duisternissen. En ook heeft hij hier gesproken in el-jam'a. Meervoud. Zulumaat. Verschillende soorten duisternissen... Hissien is er ook, zoals dwaling, zoals hekserij, tovenarij, afgunst. Dat behoort allemaal tot duisternissen, slechte zaken. Wan-noer en het licht. Waarom heeft Allah hier en noer niet gezegd verschillende soorten licht? Omdat er maar één licht is. Wan-nahada sirati mustachima. En dit is mijn pad, dit is mijn licht. Het rechte pad is één pad. <tum> <tum> Vervolgens zijn de ongelovigen afgedwaald van zijn leiding. Welke leiding? Dat ze hem erkennen als schepper. Als ze hem en er erkennen dat de aanbieding voor hem is. Terwijl ze weten dat hij de hemel en aarde heeft geschapen. Waarom haalt Allah subhanahu wa ta'ala, vandaar dat we ook deze versus uh, citeren, ...veelvuldig aan dat hij de schepper is. Waarom is dat zo? Welke rapt, welke touw en welke verbindenis is er tussen het scheppen en hem? Wie zou het weten? Oké, okay. zoveel verse duidelijk, we weten dat hij schepper is. Maar waarom is dit zo vaak genoemd in de Koran? Om het aan te duiden, het recht om aan beter te worden, om niet? Omdat hij het recht heeft. al al De schepper van al deze zaken. Die heeft het recht. Om aanbeden te worden. Die heeft het recht. Om aanbeden te worden. Vandaar dat Allah Ta'ala. Streng hun daden afkeurt. En Hij vraagt hen, en als je hen vraagt, "Wie heeft de hemel en de aarde gemaakt? dan zullen ze zeggen Allah. Dan zegt Allah ze gemaakt. Hij zei: "God heeft ze dan zo zei: ze dan gek en dergelijke? ze dan gek en Waarom doet het dan hun afkeren tegen de leiding? En ook in een ander vers zegt Allah ta'ala... Allah is degene die jullie heeft geschapen. Vervolgens heeft jullie voorzien. Vervolgens zal Hij jullie laten sterven. Vervolgens zal Hij jullie opwekken. Wat zegt hij verder? Hel min Shurakayikum. Is er iemand, zijn de naasten die jullie aanbidden naast Allah, zijn er partners naast Hem die jullie hebben genomen die hetzelfde kunnen doen? Deze vier zaken, nee. Antwoord is, nee. En ook in andere verzen zegt Allah Ta'ala, قُلْ لِمَنِ wa وَمَنْ zegt, aan wie behoort datgene wat er in de hemel en aarde is, als jullie zullen weten. Zij kullen naar Allah. Ze zullen zeggen: Allah. Hij antwoordt: Kool, eveneens te herinneren. zullen jullie niet nadenken. Allah Taala zegt: Wil mijn Rabb de hemeligheden en mijn Rabb de Zegt aan wie behoort. wie is de heer van de zeven van de zeven hemelen en de heer van de geweldige troon. Zij zullen zeggen, hij zal zeggen, hij zal zeggen, en zegt, zullen jullie hem niet vrezen? Zullen jullie niet vrezen voor de afgodenerij waar jullie mee bezig zijn? Zullen jullie niet vrezen voor zijn bestraffing omdat jullie dan hem niet aanbidden? Kul min, kul kulli shayi. Zeg aan, aan wie behoort datgene wat alles in het koninkrijk aanwezig is? En noem het maar op, de Koran is er vol van. Al deze duiden op zijn heerschappij, maar dat is niet de hedder. Het doel is niet dus erkennen dat hij alleen de schepper is, maar zoals in verschillende verzen geeft hij aan, aanbid mij alleen. En dit is een belangrijke zaak waar velen onder de mensen die ik hier heb kunnen meemaken in Nederland, ooit zijn. Begin, basis, fundament binnen het geloof, binnen de islam. Maar deze zaken lijkt alsof het nooit is genoemd. Hoe kan je daar mensen uitnodigen? Datgene wat zwak is, kan nooit sterk zijn voor iemand die sterker is. Datgene dat wankelt, die redt zichzelf heel, heel moeilijk. Laat staan dat iemand anders redt. Waarom is dit belangrijk? Omdat ik zoals net zei, atheïsme is aan het groeien. Atheïsme, veel jongeren keren de dien, het geloof hun ruggen toe. Doordat ze of door twijfels, of door datgene wat ze lezen, of datgene wat ze horen. Of op scholen moet je je voorstellen als jouw kind, groep 6, groep 5, continu hoort: jongens, evolutietheorie. Dat is de waarheid. De Ingebre... eerste keer zal zeggen dat zijn leugens. Na twintig keer zal hij zeggen dat is waarheid. En daar kan de vader niks aan doen. Omdat de vader zelf ook niet weet. Dat de vader ook deze kennis niet beschikt. Vandaar dat we er een beetje op hameren. Vandaar dat we deze citaten, deze versen, niet voor niks. En ook wat je kan gebruiken is datgene wat zij naast Allah aanbidden zwakker dan dat niet is. Niets is zwakker als de deelgenoten die zij hebben genomen. Buiten het feit dat zij geen schepper zijn, maar zelfs datgene wat wordt aanbeden heel erg zwak is. Daarom zegt ook Allah Ta'ala: Weer over khalq, we hebben het over al En Kennen zij de deelgenoten toe aan datgene of aan degene die niet schept, terwijl zij zijn geschapen? Waarom? Ze Zij zijn geschapen. Dus dat is. een, een naam van Allah Ta'ala. El Al khaliq De schepper. Vervolgens zegt Allah Ta'ala. Hij heeft ons. Geschapen. En voorzien. Hij heeft ons. Voorzien. Oftewel Allah Ta'ala is... ...arrazaak. De voorziener. Wat bedoelen wij ermee... ...dat Allah de voorziener is? Arrazaak. behoort dus ook... ...tot een van de schone namen... ...van Allah Ta'ala. Arrazaak. Ar degene die voorziet, ...is op verschillende plekken... ...in de Koran... En ook in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, genoemd. Maar is het mogelijk dat de moslim zijn hele leven leeft en nooit heeft stilgestaan bij deze schone naam? Razzak. Hij heeft zich immer zo genoemd. Allah ta'ala zegt in Allah hoe een razaku zulku wat Allah is degene de voorziener. En met geweldige kracht. Die beschikt over de geweldige kracht. Wallahu khayru Allah is de beste der voorzieners. Oftewel, hij is verantwoordelijk. En hij is degene die elke levende wezen voorziet. En deze voorziening is, zoals we straks gaan uitleggen, in verschillende categorieën te delen. Allah Ta'ala zegt وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا En er is geen levend wezen in het wereldse, op deze aarde, behalve dat Allah deze voorziet. Behalve dat Allah deze voorziet. Dus elke levend wezen die wordt voorzien. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft op verschillende plekken in de Koran gezegd dat hij degene is die voorziet. En deze wordt op twee wijzen geïnterpreteerd. Ene vorm is al-imtinaan wa tafaddul. Dus wanneer Allah spreekt dat hij voorziet, dan heeft hij het over dat hij beschikt over deze eigenschap... En dat hij degene is die jullie gunsten heeft gegeven. Dat hij wordt geloofd voor zijn voorzien. En de tweede vorm is, wanneer hij ons voorziet, dan wil hij dat wij of hem aanbidden. Of dat wij uitgeven op de weg van Allah. Of dichter bij hem te komen. Dus risq in de Koran kan je zeggen, één risq is dat we hem loven. En dat we erkennen dat hij degene is die voorziet. En tweede is dat hij van ons iets wil. Net als we zeiden, hij heeft de schepping geschapen. Waarom? Om hem te aanbidden. Zo ook in de Koran, als hij ons voorziet... Dan wil hij dat van ons of dat opdraging is... Of een daad die wij moeten nakomen. En zometeen gaan we een voorbeeld geven waarop, waar het duidelijk zal zijn. Wat betreft dat hij voorziet deze zijn veel in de Koran Allah Ta'ala zegt Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azuhaja Allah heeft uh, onder jullie echtgenootjes gemaakt onder jullie echtgenoten gemaakt wa ja'ala lakum min azuhajikum benina wa chafada. en heeft onder jullie echtgenootjes want met deze echtgenoten. Kunnen wij kinderen krijgen? Heeft hij zonen en kleinkinderen gemaakt? Vervolgens zegt hij... ...en hij heeft jullie voorzien van alle goede zaken. Dus dat is een voorbeeld van dat wij dan hem loven en bedanken. Of in het specifiek loven, want bedanken komt straks. Tweede voorbeeld is dat hij iets van ons wil om um ons te vermanen en herinneren. Hij voorziet ons, maar herinnert ons aan een daad die wij dan verrichten. Eerste voorbeeld is dat hij ons dan beveelt om wat? Om hem alleen te aanbidden. Allah Ta'ala zegt, Ya rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min la'allakum eerste bevel uit de Koran. Wat is het eerste bevel uit de Koran? Welke vers uit de Koran is het eerste bevel? Als je de Koran bladert, dan kom je uit tot dit vers. Eerste bevel in de Koran, eerste bevel aan de mensheid is: Ja, nas, Rabbekum. O mensheid, aanbid jullie Heer. Als iemand je vraagt, wat is het eerste bevel in de Koran? Jullie bevelen: Doe dit, do doe dit, doe dit. Dit is het eerste bevel in de Koran, Wist je dat? Orebodoorab bekom, elledi Die jullie heeft geschapen, weer geschapen. Gal, gal, gal. Wij lezen dit, maar we staan er niet bij stil. Kijk wat voor essentiële en belangrijke lessen we net hebben kunnen nemen. Gal. Hij is de schepper. Maar die leest het zo, heel snel. klakkeloos, hij staat er niet bij stil. Die jullie heeft geschapen, maar ook degene voor jullie. Waarom? Omdat jullie hem zullen vrezen. Hij zegt. Hij heeft de aarde voor jullie uitgestrekt gemaakt als een bed. En de hemel als sterke gebouwen. En hij zendt uit hij zendt uit de hemelen water. En hij zendt uit de hemelen en hij heeft uit de aarde voor jullie als levensonderhoud gegeven. Datgene wat groeit onder de aarde, wat groeit er? Alles wat groeit in de aarde, noem het maar op: aardappels, uien, toma en noem het maar op. Wat groeit nog meer in de aarde? Wat groeit nog meer in de aarde? Wat eet jij dagelijks en het groeit? Okay. Uh, dus al datgene wat groeit uit de aarde... ...is als rizqa lekum. Levensonderhoud voor jullie. Wat zegt Allah ta'ala daarna? Kent hem geen deelgenoten dan toe... Dus deze risk, de levensonderhoud die hij ons heeft gegeven, is duidelijk te koppelen dat de aanbidding dan volledig voor hem moet zijn. Ook datgene wat genoemd is als het gaat over risk, is dat Allah je betalen shirk mee wilt. Hij laat ons zien dat hij degene is die voorziet om afgodenerij niet te doen Allah Ta'ala zegt vers hebben we net ook opgenoemd dat ik hem gelijk vertaal Allah is degene die jullie heeft geschapen vervolgens heeft voorzien vervolgens zal jullie laten sterven vervolgens zal jullie opwekken hier heeft hij ook genoemd waarzaqakum jullie heeft voorzien ook zegt Allah Ta'ala gebruikt risk om ons op te dragen... dat wij zullen uitgeven. Allah Ta'ala zegt... O jullie die geloven... geeft uit... van datgene waarover wij jullie hebben... hebben voorzien. Oftewel, als jij weet... dat Allah ons heeft voorzien... en Hij draagt ons op... om uit te geven... dan is het voor jou duidelijk... Ah ja, Hij draagt mij op... want Hij is de voorziener. Het geld zou ik niet hebben als Hij mij niet... heeft voorzien... Dus vandaar, dan geef je het uit. Ook hem te bedanken. Deze risk is ons gegeven om hem te bedanken. Allah Ta'ala zegt, vrij vertaling. O jullie die geloven, eet van de goede zaken. En zaken van waarmee wij jullie hebben voorzien. Levensonderhoud en dergelijke. Wa lillah. En bedankt Allah. In kuntum in jou ta'abudun als jullie hem werkelijk aanbidden. Als jullie hem werkelijk aanbidden. En nog twee, drie voorbeelden. Dan zullen we de les beëindigen. Voor degene die denkt, van wanneer houdt het op? Ook is er risk genoemd. Om niet te vrezen voor armoed. Of het doden van kinderen. Want dat was gedaan in de voorgaande jahiliyya. In de tijd van onwetendheid, voordat de islam was gekomen, gingen zij hun kinderen begraven en doden, omdat ze bang waren van, hey, hoe kunnen wij hun voorzien? We hebben, we, zijn, we hebben misschien niet genoeg levensonderhoud voor ons, laat staan voor de kinderen. Dus Allah Ta'ala zegt, wa la taqutulu تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ imlaq. En dood jullie kinderen niet, verrezend voor de armoede. Wat zegt Allah Ta'ala? Wij voorzien hun en jullie. In de vers eerst werd hun genoemd, en dan jullie. En hier wij voorzien jullie en hen. Ook het belonen van degene met die de goede daden verricht. Allah Ta'ala zegt, walladine amenu wa amilu lahum maghfiratun wa rizqun kareem. Degene die geloof en goede daden verricht, Voorwaar die hebben een beste voorziening en levensonderhoud. Ook degene die spreekt zonder kennis en over datgene wat Allah heeft voorzien en halal heeft ge gemaakt, noemt hij ook op als afkeuring. Van degene die dit doen. Allah zegt: zeg, Wie is degene die de schone en mooie zaken verbiedt, terwijl Allah ze al voor jullie als een voorziening heeft gegeven? En zo zijn er ook andere uh, voorbeelden in de Koran. We hadden ook gezegd dat Allah de mensen voorziet. Op twee wijzen. Twee wijzen. Eén wijze, of één categorie, is dat elke van deze voorziening profiteert. De kaver en de geierkaver. El barro, wal fajr. De goede, de ongelovige. Iedereen wordt voorzien van deze voorziening. Dit is de algemene voorziening welke allen mensen. Deel uitmaken. Dat is dat hun lichamelijk sterk zijn. Kunnen eten, kunnen drinken, kunnen bewegen, kunnen slapen. Dat zijn allemaal voorzieningen, of niet? Of zien wij dat niet meer als voorziening, als genieting? Dat is het probleem. We zien dit als het automatisme. Zodat je een ziekenhuis binnenloopt en je ziet heel veel mensen ziek dan ga je zeggen van, oh ja, dit is een genieting. Dit is een voorziening. Dit is een risico. Maar wij zijn dit... Je is continu continu geweest. Voorziening. Misschien is je moeder, je kan beter opnemen. Is belangrijk. Is voorziening. Maar ja, als wij continu eraan niet worden herinnerd, dan lijkt het, oude Billah dat we deze allemaal opzij zetten. en niet. Uh, bewust zijn dat dit werkelijk genietingen zijn. <coughs> betekent het. dat degene die wordt voorzien. en grote rijkdom in het wereldse heeft. dat die op het goede zich bevindt. dat die op, zich op het goede bevindt? Betekent als. Iemand rijk is, hij heeft heel veel auto's, hij heeft heel, te, heel veel huizen. Is dit de maatstaf? Ik vraag het jullie. Is maatstaf voor velen wel? Voor velen wel. Iemand wil iemand huwen. Hoeveel is je salaris? Als alle is, hoeveel is jouw salaris? Hij vraagt niet over dien, over geluk, hoe jij zich gedraagt. Hoe... Salaris. Wat staat er op je bank? Wat voor heeft die ML, GL, BL? Wat voor type? Dat is het kennen van de waarheid. Allah Ta'ala zegt op verschillende plekken... ...over de koufaar die dachten dat zij veel en rijkdom hadden... ...dat dit, hun, het paradijs zal binnentreden... ...en dat zij niet zullen worden gestraft. Dat is fout. Allah Ta'ala zegt... أكثر... En zij zeggen, wij hebben heel veel rijkdom en weeldom en heel veel kinderen. Wij zullen niet worden gestraft. Wij zullen niet worden gestraft. Ze gingen pronken, hè? zoals mensen vandaag. Ah, gaat naar de moskee. Kleine salaris. Oh, Ik heb heel veel geld op mijn bank. Ik heb dure horloges. Dat is de maatstaf. Dat is niet de juiste maatstaf. Want dat waren degenen die, die in verlies waren en dit zou zeiden. Allah zegt, inna yashaua, zegt: Allah is degene die voorziet en bepaalt voor wie hij wilt en wat hij wilt. En dan zegt hij verder: Wa me amwalukum. Wa la oulaadukum. Billati tuqarribukum Indana zulfa. En het zijn jullie wildom en jullie kinderen, niet die, ons, die jullie dichter bij ons brengen. Behalve degene geloof en goede daden verrichten. Ook zegt Allah Ta'ala in een andere vers, Surat al-Fajr. Wie kent Surat al-Fajr uit zijn hoofd? Wie kent Surat al-Fajr uit zijn hoofd? En in zijn, maak het is een in en het is een mens. Als de mens veel is gegeven aan voorziening, dan zegt hij: Rabbi Akramen, O Heer, u heeft mij geëerd. U heeft mij geëerd. Maak verder. En het is een mens, en Wanneer hij dan wordt beproefd en hij heeft minder, hij heeft minder, dan zegt hij: O Heer, u heeft mij achtergelaten, u heeft mij vernederd. Mensen denken dat dit nu, nu het geval is. Dat is niet. Dat het zo is. Dat Allah jou vernedert omdat jij minder hebt. Degene die minder heeft is vernederd. Nee, degene die meeste taqwa heeft, die is geëerd en die is vereerd en die is nummer één. Allah Ta'ala zegt... Inna de meeste edele bij Allah is... Degene die hem het meeste vreest. Niet degene die het rijkste is. En tweede vorm is... Deze geeft hij specifiek aan de gelovigen. Zoals dat hij hen voorziet van iman, van geloof. Hun hart leidt. Degene die aan Allah, Allah gelooft... Hij leidt zijn hart... En voor hen is er een geweldige beloning, niet alleen in het wereldse, maar ook voorziet hij hen in het paradijs. Zoals Allah Ta'ala zegt, En datgene wat jullie hebben in het wereldse zal vergaan. Maar wat jullie hebben bij Allah zal altijd blijven. En ook zegt hij, Jannati adininillati wa'adarrahmanu ibadahu kana Paradijzen zullen zij krijgen als een belofte van de erbarmer. En dan zegt hij verder, Zij ja. zullen geen onnozel gepraat horen behalve vrede. En zij zullen voorzien zijn zelfs. En hun voorziening zal in de ochtend en in de avond zijn. Zelfs de voorziening gaat door in het paradijs. Dus dat is de gaas voor de gelovigen. En inshallah ta'ala zullen we de volgende keer verder gaan, als het goed is. Uh, en hij heeft ons niet overgelaten aan ons lot. Daar zullen we de volgende keer verder gaan. Wallahu a'lam. Wa